Nou. Ja. nou, ga. Fijn dat, uh, dat. Nogmaals dat jullie er zijn. Hey jongen, ga je even. Kom, even daar spelen. Nee. Oh, top, top, top. Fijn dat jullie er zijn. We gaan daar uh, zo, zo beginnen. En. Uh, nou, het is denk ik ook fijn om je welkom te voelen. En uh, ik hoop ook dat dat gedurende de hele dienst zo zal zijn. Ik probeer nou ja, uh, aan te geven wat we gaan doen en wanneer we het gaan doen. En zo meteen zal Peter van Dijken, die is gastspreker vandaag bij ons, uh, zal die ook een, nou, het woord uh, spreken. En uh, ja, ik hoop dat je het allemaal kunt meemaken op een manier die bij je past. Je mag met ons meedoen. Als je liever even wilt uh, toekijken, dan is dat helemaal prima. Het thema vandaag is... Uh, ja, een, um, de mens is slecht en de mens is goed. Nou, je kent dat misschien wel. Als je um, nou, om je heen kijkt. De mensen die bij je in de straat wonen. Of de mensen die, uh, met wie je samenwerkt. Of uh, misschien voorbeelden die je op tv ziet. Soms zie je zulke lieve mensen. Waarvan je echt denkt, van ja, er zit zoveel moois in ons. Goede dingen. En daar kan je helemaal ontroerd van raken. Of warm van worden. Misschien ben je net heel welkom geheten. Waardoor je je ook nou ja, gewoon goed voelt. En dat je denkt van ja. Mensen doen echt goede dingen, heel fijn. En tegelijkertijd zijn er ook van die voorbeelden dat je echt denkt van, oh, ongelooflijk, wat zijn er toch hufters bij, wijze van spreken Of gewoon echt slechte mensen. Gewoon van, waarom, waarom zijn mensen zo? Waarom doen mensen elkaar zoveel geweld aan? Nou, in beide gevallen kun je heel vaak gewoon een beetje nou, om je heen kijken en van andere mensen zeggen van, nou, hij is goed of hij is slecht, zij is goed, zij is slecht. Maar soms word je er ook een beetje over, ja, tenminste komt het heel dichtbij en denk je ineens, ja, ben ik eigenlijk wel goed? Ik doe mijn best, maar lukt het altijd om goed te zijn? Of uh, nou, heb ik misschien ook wel een slechte kant in mij? En, uh, kom jong. Ga maar even, kom even. Het haalt het slechtste in mij naar boven, hè? dat begrijp ik <lacht> natuurlijk niet. Ja. Ja. Ja. Dat, dat is heel fijn, want uh, Ilse, mijn vrouw, die, uh, die beamt. En ik sta op het podium, dus ja, dan, uh, dan krijg je dit. Maar goed. Nee, maar goed, je, af en toe zit je nou, persoonlijk misschien wel eens in met zo'n vraag. Zo van ja, Wat zou ik doen als ik misschien ja, het heel slecht zou hebben? Ik zou geen eten hebben. Uh, zou ik stelen? Dus misschien nu volledig tegen je normen en je waarden in. Of... Uh, als mijn kinderen of mijn gezin bedreigd wordt, uh, zou ik iemand echt geweld aan kunnen doen. Ja, weet je, het is allemaal zo makkelijk als je in een welvarend land leeft soms. En, uh, maar die spanning tussen goed mens zijn en slecht mens zijn, daar gaan we het vandaag over hebben. En daar zal Peter zo meteen verder over spreken. Maar voordat we gaan beginnen, vind ik het altijd prettig ook om, uh, ja, om God uit te nodigen. En uh, ja, hem ook te vragen om deze dienst te zegenen. dus ik wil dat uh, doen door samen met u te bidden. Heer, grote heer, hemelse vader, wij komen samen bij u en uh, heer, we willen ja, u danken dat we hier mogen zijn. Dat we in een land leven waar vrijheid is. Vrijheid, heer, omdat er geen oorlog hier is, maar ook vrijheid omdat we ja, u als God mogen eren, groot mogen maken. Uh, bij elkaar mogen komen om voor u te zingen, om over u uh, te horen door de Bijbel te lezen uh, en uitgebreid over u te praten. Dank u wel voor die vrijheid. Dank u wel dat u ons elkaar geeft, dat we elkaar mogen ontmoeten. En we willen u vragen, heer, wilt u uh, ja, hier komen, wilt u komen met uw geest en uh, raakt u ons alle aan, wees u bij ons, met, uh, ja, met, ja, gewoon met wie u bent, heer, dat, uh, wie we ook zijn, hoe we ons voelen, wat er ook in ons omgaat, heer, dat we weten dat we bij u thuis mogen zijn. En heer, wilt u, uh, wilt u zo uw zegen geven over de dienst van vanochtend? Dat vraag ik u om, Jezus wil. Amen. We hebben vandaag geen begeleiding door een, door een band, maar we gaan wel samen zingen. Er komt muziek uit de box zo meteen. We gaan beginnen met het zingen van twee liederen. Uh, het eerste lied. Het eerste lied. Uh, Lof aan Binning volgens mij. Ik, ik heb, mijn computer doet het even niet, maar ja, Lof aan Binning gaan we als eerste zingen. En daarna zingen we Heer Onze Heer, een kinderlied na Psalm 8 en die zullen we straks ook uh, gaan lezen. Ja, en daarna is het moment voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan, maar dat zal ik rustig aangeven. Dus we gaan twee liederen samen zingen en ik wil u dan uitnodigen om te komen staan. En dan uh, zingen we samen die liederen. Geheim van het leven, alles toont uw maat. U bent alles wat mijn hart verlangt, u bezielt mij, Heer, u houdt heel mijn leven veilig in uw stem. Waardig, waardig, waardig, is zijn naam. Nou. So We hebben vanochtend twee programma's voor de allerkleinste, dat zijn de Veenhard Kruimels, nul tot en met drie jaar. Die kunnen we mee zo meteen met uh, Esther. Die worden opgevangen hier achterin uh, in het zaaltje, achterin de kerk. En dan hebben we nog een, um, een groep, de Veenaard Kids. Zit je in groep 1, 2, 3 of groep 4. Dan mag je mee met Gerike en Denise. Dan trekken we dan even een jas aan en dan gaan we naar het schoolgebouw van de Fontein, hier 100 meter verderop. En uh, daar krijg je op je eigen niveau krijg je ook iets over onze heer te horen. Nou, wij wachten tot het iets rustiger is en dan zullen we een luisterlied gaan luisteren. En dat is een luisterlied op basis van Psalm 14. Ja, en daarna pak ik de dienst weer op en dan uh, openen we de Bijbel en dan gaan we uh, twee Bijbelteksten lezen. Het laatste lied wat we net uh, samen zongen, dat was uh, Heer onze Heer en dat was uh, Naar psalm 8. En die gaan we nu samen lezen. Dus ik, u uh, ik kunt met me meelezen op het scherm. Voor de koorleider op de wijze van de Gatitische, een psalm van David. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont met de stemmen van kinderen en zuigelingen. Bouwt een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee. En ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. En dan lezen we nog een psalm en dat is psalm 14. Nou, dat was net het rustige luisterlied wat we uh, samen luisterden in het Engels. Nou, dat is misschien nog makkelijker te volgen als we dat in het Nederlands lezen. Dus uh, uh, Ik lees die ook met u, psalm 14, en lees het met mij mee. Voor de koorleider van David. Dwazen denken, er is geen God. Verdorven zijn ze en gruwelijk hun daden. Geen van hen deugt. De Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen ontaard. Geen van hen deugt, niet één. Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters? Ze verslinden mijn volk of het brood is en roepen de Heer niet aan. Nog even en hen overvalt een hevige angst, want God is met de rechtvaardigen. Lach maar om het vertrouwen van de zwakken. Hij vindt zijn toevlucht bij de Heer. Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Als de Heer het lot van zijn volk ten goede keert, zal Jacob juichen. Israël zich verheugen. Tot zover Gods woord. Peter en Ik ben zo dankbaar voor Ben. Um, uh, de afgelopen weken is namelijk mijn beeld van de mensheid om maar even in de 17e eeuwse termen te blijven, niet bepaald positiever geworden. Ik uh, las onlangs het boek van Joris Luidijk over bankiers. Het boek heet Dit kan niet waar zijn. En dat is ongeveer bijna elke pagina dat je dat ook denkt. Dit kan niet waar zijn. Zijn analyse van de bankier, van het systeem van de bankenwereld, uh, zorgde ervoor dat ik een paar avonden behoorlijk deprie op de bank zat. Was er dan echt helemaal niemand goed in die wereld? En even later bekroep ik mijn gedachten... Uh, maar ikzelf dan, als ik uh, bankier was en in die positie zou zitten, uh, zou ik zelf beter zijn geweest. Het tweede moment was afgelopen woensdag. Ik ben gaan demonstreren voor het eerst van mijn leven in Den Haag. Tegen het bed, -bad broodbeleid van dit kabinet. Maar eigenlijk niet alleen daartegen. Uh, het was een demonstratie uit onmacht. Het was uh, schreeuwen om verandering. Waarom stellen wij als mensen grenzen vast? Hoezo zijn er mensen illegaal op deze wereld? Waarom zorgen we niet gewoon voor elkaar? Ik was boos op het kabinet, op mensen die het beleid zodanig uitvoeren dat ze vooral geen stemmen zullen verliezen. Maar nog tijdens het demonstreren, en dat was een rare gewaarwording, bekroop me de gedachte, hoe zou ik het zelf eigenlijk doen? Zou ik anders doen als ik in hun positie was? En daarom is er dan gelukkig Meidrecht. Meidrecht denkt maar om de zoveel tijd namelijk om een preek te schrijven. En uh, over dingen dieper na te denken. En als je een preek moet voorbereiden, moet vooral de Bijbel open. En dat helpt. Dus dank voor de uitnodiging. Daarom deze week, wat zegt de Bijbel eigenlijk over de mens? Is de mens in principe goed? Of is de mens in principe kwaad? En is er ook een uitweg als je er niet helemaal uitkomt? De preek die ik heb gemaakt is grotendeels van de hand van Tim Keller, hier en daar wat aangepast. Hij heeft hier regelmatig namelijk preken over, over dit punt. En dat is niet zo gek natuurlijk. Kort gezegd komt de preek hierop neer. De Bijbel zegt dat de mens geschapen is naar Gods beeld. Maar ons beeld van de mens lijkt daarmee te strijden. Psalm 48, ze gaan allebei over de mens. Maar deze twee psalmen lijken volledig elkaar tegen te spreken. Ik weet niet of het net opgevallen is toen we het lazen. De een geeft een heel positief beeld van de mens. De andere een puur negatieve beschrijving. Maar door deze twee psalmen van David naast elkaar te leggen, zien we dat de Bijbelse visie op de mens totaal anders is dan de visie van de wereld op De mens. Laten we kijken wat de Bijbel zegt over wie we zijn. We kijken naar de meest positieve visie op de menselijke natuur. De meest negatieve visie op de menselijke natuur. En de manier waarop we de oorlog tussen die twee naturen kunnen winnen. Zoals het wordt, hè? drie punten. Nooit geleerd. In Psalm 8 stelt David eigenlijk een filosofische vraag. Wat is de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? David constateert dat God ons weinig minder heeft gemaakt dan een God. En ons heeft gekroond met eer en glorie. We mogen heersen over alles wat hij heeft gemaakt. Alles heeft hij aan onze voeten gelegd. En hiermee herhaalt David in feite wat er in Genesis als staat staat. Laten we mensen maken, mensen die ons evenbeeld zijn... Ze zullen zeggen, zeggenschap hebben over de vis in de zee, over de vogels in de lucht, over de dieren op het land, de tammen en de wilden, de grote en de kleine. Genesis 1 en Psalm 8, ze laten er geen misverstand over bestaan. Wij zijn geschapen naar het evenbeeld van God. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Het is een bekende zin, we zijn het evenbeeld van God, maar wat houdt dat in? Kijk eens in een plas water. Wat je ziet is een vaag spiegelbeeld van jezelf. Kijk je vervolgens in een spiegel, dan is het beeld veel helderder. Alles wat God geschapen heeft, reflecteert als een plaswater zijn glorie. Maar een mens is geschapen naar zijn evenbeeld. Wij zijn als spiegels. Door ons kan de glorie van God zichtbaar worden. Wij zijn de kroon op zijn schepping. Goed, het eerste, een positieve kijk op de mens. David vraagt zich af wie de mens is dat God om ons geeft. De mens is het enige wezen op aarde dat zichzelf deze vraag stelt. Alleen mensen zijn intelligente schepselen. Alleen wij kunnen lezen en schrijven. Alleen wij kunnen kunst waarderen. Nogmaals, wij zijn de kroon op Gods schepping, gemaakt naar zijn evenbeeld. En dat beeld uh, geeft, heeft enorme gevolgen. Ik ga er drie bij langs. Het heeft psychologische gevolgen, sociale gevolgen en geestelijke gevolgen. Dus laten we eens kijken welke gevolgen het heeft dat je weet dat je gemaakt bent naar Gods evenbeeld. Psychologische gevolgen. Je bent gekroond met glorie. Kijk, dan maakt het niet meer uit wat anderen van je vinden. Voor God ben jij en jij en jij oneindig waardevol. En dat druist weer volledig in tegen de wereldse visie op een mensenleven. Aan de ene kant namelijk zegt de wereld dat eigenwaarde het meest belangrijk is dat er is. Al onze problemen, als je de boeken goed leest, hebben te maken met een laag zelfbeeld. De sleutel voor een goed leven is jezelf waarderen. Aan de andere kant heeft de wereldse visie geen basis om te zeggen dat je waardevol bent. Zijn we namelijk niet gewoon het gevolg van... Evolutie, een samenloop van omstandigheden, al je hoop, al je angsten, al je liefdes, zijn niets meer dan toevallige samenstellingen van moleculen. We kunnen onszelf wel belangrijker vinden dan een rots of een boom, maar er is eigenlijk helemaal geen basis voor. Met andere woorden, de seculiere, niet-bijbelse visie op het leven, zegt dat er niets belangrijker is dan je eigen waarde in te zien, maar tegelijkertijd geeft ze daarvoor geen enkele basis. Chesterton, een schrijver waar je altijd weer terug naar kan, kan grijpen. Dat is een oude schrijver, wel, 1910 volgens mij. zo, Zoiets. Hij zegt over de seculiere mensen het volgende. Als een politicus zal hij uitroepen dat het voeren van oorlog zonde van het leven is. Maar als filosoof moet hij toegeven dat al het leven zonde van de tijd is. Of iemand gaat eerst naar een politieke bijeenkomst waar hij klaagt dat een bevolkingsgroep wordt behandeld als beesten. En vervolgens probeert hij tijdens een wetenschappelijk debat te bewijzen dat het in feite ook beesten zijn. Goed, maar nu kom je bij de Bijbelse visie. Je bent helemaal geen gevolg van een toevallige samenloop van omstandigheden. Je bent geschapen naar Gods evenbeeld, gekroond met eer en glorie. Sociale gevolgen. De Bijbelse visie op de mens ondermijnt elk kastensysteem uit de samenleving. Vanuit economisch oogpunt bestaat er geen twijfel over dat de ene mens waardevoller is dan de andere. Dat hebben we van de week weer gemerkt in Den Haag. We zouden vanuit dat oogpunt zelfs beter af zijn zonder een aantal van ons. Vanuit genetisch oogpunt geldt precies hetzelfde. Op de weg van de evolutie blijkt de ene mens sterker dan de ander. Maar nu de Bijbelse visie. De armste bedelaar is net zo waardevol als de grootste keizer uit de wereldgeschiedenis. De lamlendigste gelukzoeker is evenveel waard als de directeur van de Rabobank. De visie dat ieder mens is geschapen naar het evenbeeld van God ondermijnt ook sociale tirannie. Wanneer de dood werkelijk het absolute einde zou zijn, dan is het korte menselijke leven ondergeschikt aan een veel langer duurder, durende samenleving. In die zin hebben sommige gemeenten het uitroeien van hele volkstammen te kunnen goed praten, als de samenleving er maar beter op wordt. Maar de Bijbel leert juist dat elke samenleving ophoudt. In tegenstelling tot de mens. Over drie miljoen jaar is ieder van ons hier ergens. Het is dus nooit gerechtvaardigd om ook maar één mensenleven te doden omwille van politieke macht. Geestelijke gevolgen. We hebben gekeken naar psychologische gevolgen, naar sociale gevolgen... en nu de geestelijke gevolgen van het feit dat wij Gods glorie reflecteren. We zijn spiegels en we reflecteren Gods glorie. En een spiegel kan niet zelf licht en schoonheid produceren. Een spiegel is alleen vervuld van licht en schoonheid... wanneer hij gericht is op iets wat licht en schoonheid bevat. Dat betekent dat je je eigen waarde... En schoonheid nooit goed zult zien door alleen maar naar jezelf te kijken. Het heeft geen, geen, geen zin om voortdurend voor jezelf te herhalen dat je zo geweldig bent. In Bridget Jones' Diary heeft de hoofdrolspeelster het volgende voornemen: Ik wil een open en zelfstandige vrouw zijn die weet dat mijn zelfbeeld niet moet komen van wat andere mensen zeggen, maar van mezelf. Maar ze vraagt het zichzelf direct af: hoe kan dat eigenlijk? Pritchard begrijpt dat je voor jezelf wilt niet afhankelijk moet zijn van wat andere mensen van je denken. Toch beseft ze ook dat ze haar eigen waarde niet uit zichzelf kan halen. Ze heeft gelijk, je wordt niet waardevol door te denken dat je waardevol bent. Je moet die waarde ergens op baseren. Daarom moeten we ons richten op degene die ons gemaakt heeft. We zijn gemaakt naar zijn beeld. Daarbij komt dat we iemand nodig hebben die zegt dat we geweldig en waardevol zijn... Hiervoor kijken we naar onze echtgenoot, kinderen, prestaties. Maar wanneer je je eigenwaarde niet bij God zoekt, heb je altijd een wankel zelfbeeld. Voorbeeld, stel dat je je zekerheid bouwt op je financiële situatie. Hoe gaat het dan met je bij een enorme financiële tegenvaller? Je bent niet alleen ongelukkig, je verliest jezelf. En wat als je je eigenwaarde uit je geliefde haalt? Wanneer er een eind aan een relatie komt, blijft er niets van je over. Kortom, wanneer je je eigen waarde haalt uit wat mensen van je denken, uit liefde, uiterlijk, geld of macht, heb je geen eigen ik en je bent heel breekbaar. Je basis is wat anderen van je denken en dus wanneer je identiteit niet op God bouwt, is je huis gebouwd op zand. Het had allemaal goed komen in het verhaal nog hoor. Nu gaan we nog iets negatiever kijken. Psalm 14, een negatieve kijk op de mens. Hier zien we de meest negatieve visie op de menselijke natuur die mogelijk is. Een psalm die me tijdens het demonstreren van de week erg aansprak. Let maar op, vers 2 en 3. De Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. Alles zijn afgedwaald, alle ontaard, geen van hen deugd, niet één. Overdrijft David hier niet verschrikkelijk? Is er werkelijk niemand die zich tot God wendt? Kennen we niet allemaal mensen die wel degelijk goed doen? Maar let op wat hier precies staat. David zegt niet dat niemand zoekt naar vrede, vergeving, of zegeningen. Want dat doen we wel degelijk. We zijn driftig op zoek naar die dingen. En als er ook maar een kleine kans zou bestaan dat God ons dit kan geven. Ja, natuurlijk gaan we dan bij hem op zoek. We bidden. We gaan naar de kerk. We gedragen ons voorbeeldig. Maar, en dat is, als je Psalm 14 goed leest: dat is niet hetzelfde als op zoek gaan naar God. We zijn op, op zoek naar God. Uh, we zijn op zoek naar Gods presentjes. Maar niet naar zijn presentie. Dus we zijn op zoek naar cadeautjes, maar niet naar zijn aanwezigheid. Zoeken we God echt om wie Hij is is het volgende, de volgende uitspraak niet heel herkenbaar. Ik vroeg God om de genezing van mijn moeder, maar ze stierf. Ik heb God daarom de rug toegekeerd. De zoektocht van degene die deze uitspraak doet, is niet gericht op God, maar op genezing. God is het middel, genezing is het doel. En David heeft het hier dan ook niet over atheïsten, wanneer hij in vers 1 zegt dat dwaze mensen in hun hart zeggen dat er geen God is. Atheïsten zeggen dit niet met hun hart. Ze zeggen dat met hun verstand. En David zegt al dat, dat mensen eigenlijk zo zijn. Diep in ons hart zit het verlangen om dingen te krijgen in plaats van God zelf. Niemand zoekt uit zichzelf echt naar God. Tenzij er een kracht van buiten komt. De Heilige Geest. Dat Hij in ons komt en ons hart verandert. Kijk, veel mensen die ook die hier zitten hebben God gevonden. Maar iedereen die hem vindt, zal toegeven dat hij de reis met een hele andere houding begon. Er gebeurt iets met je, halverwege de reis. En dat kun je niet verklaren. David zegt vervolgens in psalm 14 dat er niemand is die Gods wil doet. Ja, als dat geen overdrijving is, zeg. Zijn er namelijk niet heel veel mensen die hele goede dingen doen. En natuurlijk zijn deze mensen er oppervlakkig gezien wel. En we moeten blij zijn met deze goede daden. Ons leven zou verschrikkelijk zijn zonder. Maar laten we iets dieper kijken. Er zijn twee dingen nodig om een daad goed te laten zijn. Niet alleen de daad zelf, maar ook het motief. Jonathan Edwards, een, uh, een oude prediker, zei eens dat de menselijke moraliteit een soort van zelfzuchtigheid is. Mensen zijn loyaal naar hun familie, zijn gul aan de armen en gedragen zich keurig. Maar dat allemaal om er zelf beter van te worden... Ik ga het uitleggen. Hoe leren wij bijvoorbeeld om eerlijk te zijn? Sommigen zeggen, lieg niet, God zal je ervoor straffen. Anderen zeggen hetzelfde, met iets andere bewoordingen. Lieg niet, want je zult worden betrapt en het zal je zich tegen je keren. Beide zeggen eigenlijk hetzelfde. Wees bang. Angst en trots zijn de motivatie van al de goede dingen die we doen. Angst is een vorm van zelfbescherming en trots een vorm van zelfverheerlijking. Waarom liegen we überhaupt? Uit angst en trots. En dat betekent dat we in ons hart zelfs door het goede heen het kwade koesteren. Of onze menselijke moraliteit is niet meer dan zelfzuchtigheid. En weer, tenzij de Heilige Geest in ons ingrijpt. Kijk, en ondanks omdat angst en trots ons motiveren... kunnen mensen van wie we het nooit hadden verwacht... ondenkbare dingen doen zodra ze onder druk komen te staan. Wat Ron net aan het begin ook al zei... soms dan gebeuren er dingen dat je denkt... waarom doen we dat eigenlijk? En als ik in die plek zou komen te staan... zou ik dat niet zelf te doen? Leugen, en geweld... ik had nooit gedacht dat ik daartoe in staat was. Maar in het hart van onze goedheid zit al het kwaad. Niemand doet alleen goed om het goede... Kijk, tot aan de Tweede Wereldoorlog is door de filosofie in de westerse seculiere wereld... ...voorgehouden dat de Bijbelse doctrine van de erfzonde gewoon niet klopte. De verlichting gaf toch duidelijk aan dat de mens van nature goed is. Misdragingen zouden slechts het gevolg zijn van negatieve sociale omstandigheden. Goed veel onderwijs, als je de scholen zou openen, zou je de gevangenissen kunnen sluiten... Maar toen kwam de holocaust. En wat zeggen we nu? Waren de nazi's hiertoe alleen in staat vanwege slecht onderwijs? Slechte sociale condities? Ach, natuurlijk niet. Waren de nazi's dan een ander soort mensen dan wij? Inferieure mensen misschien. Maar met dat idee begint die ellende nou juist. De nazi's voelden zich boven andere mensen gesteld. Dat moeten wij dus ook niet doen. De nazi's waren niet anders dan wij. Dat betekent dat wij ook wij in staat zijn tot de meest verschrikkelijke dingen. Er zijn bewijzen genoeg. Neem het communisme. Iedereen gelijke macht. Het gevolg was een genocide. Of het fascisme. Een kleine groep met absolute macht. Het gevolg was een genocide. Diep in ons zit iets wat explodeert wanneer je het macht geeft. Goed, de twee visies bij elkaar gebracht. Nu komt de lucht. Kijk, de Bijbel heeft gewoon gelijk. We zijn oneindig verheerlijkt en we zijn oneindig gevallen. Dat is de menselijke natuur. Maar hoe kunnen we de oorlog tussen die twee kanten eigenlijk winnen? Dr. Jekyll zegt in het boek Dr. Jekyll en Mr. Hyde... dat elke dag dat hij dichter bij de waarheid komt... hij beseft dat de mens niet uit één, maar uit twee naturen bestaat... Hij zegt, ik zag dat de twee naturen vechten in mijn bewustzijn. Ik was allebei. En Dr. Jackal splits dan die twee naturen. En hij creëert Mr. Hyde. Zodra hij Mr. Hyde werd, verkocht hij zichzelf aan zijn kwade natuur. En zo kwam hij erachter dat hij slechter was dan hij zich had voorgesteld. Het is niet zo gek vind ik trouwens dat Jackal en Mr. Hyde in heel veel films voorkomen. Want iedereen herkent dit volgens mij, dat je een hele slechte en een hele goede kant hebt. In Hebreeën 2... Als je de Bijbel in het Nieuwe Testament opendoet, wordt deze oorlog gewonnen. In Hebreeën 2 staat het volgende. De schrijver citeert daar Psalm 8. Hij citeert de Psalm en zegt... U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem met eer en luister gekroond. Maar dan stopt de auteur van de brief. En hij vervolgt met... Alles hebt u aan hem onderworpen. Als wij mensen waren zoals God ons bedoeld heeft zou de wereld een prachtige plaats zijn. Maar het is het niet. We zien niet dat alles aan ons onderworpen is. In plaats daarvan zien we oorlog, armoede, honger en ziekte. We zijn niet de mensen zoals God die bedoeld heeft. Maar dan zegt de Hebreeën: we zien Jezus. Jezus Christus is het geheim voor de menselijke natuur. Hij was... De volmaakte mens. Hij leefde het leven dat we zouden moeten leven. Maar hij stierf ook de dood die wij zouden moeten sterven. Hij betaalde voor het kwaad. Jesaja zegt dat hij werd geslagen totdat hij er niet meer uitzag als een mens. Jezus verloor zijn glorie, zijn eer, zijn schoonheid. Voor ons. En zo kunnen wij die strijd winnen. Eerder zei ik al dat wanneer we onze identiteit op iets anders bouwen dan op God, we een zeer wankele basis hebben. Je bent nooit goed genoeg. Maar hoe kunnen we onze identiteit bouwen op God? Besef dan dat we geschapen zijn naar zijn heerlijke evenbeeld. Het probleem is dat we ons vaak aan andere dingen spiegelen. Onze familie, prestaties, status. En overal proberen we onze eigen waarden vandaan te halen. Maar... We moeten de spiegel van onze ziel van richting veranderen. Het richt op hem. Zodat je die identiteit, die schoonheid, die glorie krijgt. Bouw je huis op die rots. En wanneer je ziet dat Jezus Christus zijn schoonheid voor jou verliest, is dit het mooiste wat ons kan overkomen. Door de kracht van de Heilige Geest kunnen we veranderen. De spiegel van onze ziel zal dan draaien naar Jezus. In alles wat er in je leven gebeurt, zal de spiegel gericht zijn op hem. Je ziet hem zijn glorie en heerlijkheid verliezen voor jou, zodat wij ermee gekroond kunnen worden. Vraag het hem in een gebed. Vader, accepteer mij door wat Jezus heeft gedaan. En wanneer je je identiteit vindt in Jezus, zal dat niet alleen jezelf veranderen. Maar vooral de manier waarop je naar andere mensen kijkt. Ik zal moeten leren om bankiers en vluchtelingen, politici en VVD en SP stemmers en uitkeringstrekkers, ongedocumenteerden en koningen, alle Poetins en Obamas van deze wereld, allemaal te zien als geschapen door God. Als evenbeeld van God. Geloof jij dat ieder mens, ieder mens, geschapen is naar het evenbeeld van God? CS Lewis zegt dat wanneer je dit gelooft, je beseft dat er dan geen gewone mensen meer zijn. Wij zijn Gods evenbeeld, gekroond met eer en glorie. En alleen daarom zijn we van waarde. Baseer daarom, daarop je identiteit... Op hem. Amen. Angela had van de week in de voorbereiding. Uh, volgens mij, uh, ik kende het lied niet heel erg goed. Ik had het ooit eens gehoord, denk ik. Maar ze stelde het voor om na de preek dit lied te luisteren. En uh, ja, dat is gewoon. Uh, je hebt net twintig minuten naar de preek zitten te luisteren. Maar je kan gewoon ook alleen dit liedje luisteren. Ben net zover. En om ervoor te zorgen uh, uh, dat iedereen het ook begrijpt. Het is in het Engels dacht ik, um, als je het Engels niet helemaal machtig bent, ik vertaal in ieder geval even het refrein, want dat is wel, uh, als je dat uit je hoofd hebt geleerd, heb je zondag 53 uh, geleerd vandaag. Uh, de, het refrein is, niet om wie ik ben, maar om wat u voor mij gedaan heeft. Niet om wat ik heb gedaan, maar alleen om wie u bent. En zometeen zie je dat nog een paar keer terugkomen. Het is een lied dat echt gaat over de tijdelijkheid van een mens. Uh, maar wel een, een, een, een mens die altijd gehoord wordt door God, wanneer die Uitschreeuwt naar hem en hij vangt ons op uh, gewoon omdat we van hem zijn. Goed, Who Am I van Casting Crowns. But because of what you've done Not because of what I've done But because of who Prachtig lied. Ik um, wil graag nog met u bidden. En um, nou, tijdens het gebed wil ik ook uh, nou, speciaal stilstaan bij Nepal, bij het uh, onheil, bij de, nou, wat daar de mensen getroffen heeft. En ik uh, wil ook nou, dichterbij in Nederland hè, voor uh, de vluchtelingen spreken die uh, nou, zich zo opgejaagd voelen voor uh, ja, de onrust die dat ook in de maatschappij brengt. En tegelijkertijd dacht ik ook van nou. Misschien zijn er ook gewoon nog dingen nog dichterbij. En ik, als er misschien dingen zijn hè, dat je zegt van Ron, wil je daar nog voor bidden? Steek even je hand op, dan schrijf ik het op en dan uh, neem ik het mee in gebed. Maar misschien overvallet je ermee. Maar als er dingen zijn, iemand? dan ga ik gewoon rustig beginnen. Ja, ik zal bidden. Lieve Heer, wat fijn Heer om te weten dat wij uh, uw kinderen mogen zijn. Heer, we horen het net in het lied Heer, we zijn van u. En u, uh, u maakt ons waardevol. En uh, door wat u gedaan heeft voor ons, door te sterven voor ons aan het kruis. En, heer, we hebben geen idee wat u heeft moeten doorstaan. We kunnen dat niet bevatten. En Heer, zo groot als u bent, Heer, zo kwetsbaar bent u geworden. En uh, zo heeft u zich, uh, ja uiteindelijk zelfs laten kruisen en bent u voor ons gestorven. En Heer, dat, ja, dat is zo groot en zo alomvattend... ...en uh, ja, dat we daar eigenlijk alleen maar heel dankbaar voor kunnen zijn. Heer, we zijn blij met u dat u, uh, dat u ons dat geschenk geeft. En Heer, als we daaraan denken en als we dan uh, proberen te beseffen... ...dat u dan echt zoveel van ons hield, dat u zelfs uw eigen leven uh, voor ons over had... Heer, dan, uh, heer, dan moeten we misschien ook. Uh, ja, moeten we misschien toch ook wel heel waardevol zijn, heer? Dat beseft, dat. Ja, dat komt dan soms ineens uh, dat, we, dat we denken: Heer, u, u, ja, u hield van ons, u houdt van ons zoals we zijn. Maar Heer, we vinden dat ook wel eens moeilijk. We hebben soms niet het allerbeste beeld van onszelf of van een ander. En Heer, we willen u vragen: wilt u ons helpen in de overtuiging te staan dat wij. Ja, geliefde kinderen van u zijn. En dat, we, um, ja, dat u een plan met ons hebt. En hier als we dat niet zien, als we um, twijfels hebben over wie we zijn en wat we doen, en dat we niet weten heren, of we van waarde zijn, hey, wilt, u ons dan, uh, ja, wilt u ons dan een teken geven, een woord, iemand die op ons pad komt, uh, hier, waardoor we weer goede hoop hebben, Waardoor we weer uh, ja, ook, uh, op u gericht worden. Hè? dat uh, ja, Heren, u kunt ons waarde geven. Dat u dat uh, zo doen deze week? En heren, we zijn kwetsbare mensen en we leven in een kwetsbare wereld. Het is hier geen paradijs, zoals u het ooit bedoeld had. En dat wordt er zo duidelijk zichtbaar als er uh, grote rampen zijn hier. En het is heel ver weg, Nepal, ja, maar we horen dat daar duizenden mensen zijn omgekomen. En dat er nog veel meer mensen ja, de wanhoop nabij zijn hier, omdat ze geen huis meer hebben of... Uh, geen inkomsten meer hebben. Geen eten, geen drinken. Dat ze bang zijn. Dat ze verdeeld zijn. En Heer, we willen u vragen. Wilt u zich ontfermen over deze mensen? En wilt u ook de hulp die er is, wilt u die zegenen? Wilt u die zorgen dat die goed gecoördineerd is? En dat er ook uh, ja, daar ook weer lichtpuntjes ontstaan. Lichtpuntjes van hoop. En wilt u mensen, misschien als ze de wanhoop nabij zijn. En heer, wilt u ze dan op u richten, zodat ze... Uh, ja, er weer tegenaan kunnen. En dat ze zich gesterkt voelen. En hier ook in ons eigen land zijn de mensen de wanhoop nabij. Omdat ze ja, eigenlijk geen plek hebben om, uh, om te kunnen blijven. Ze zijn uh, vertrokken van een land, de heren, waar ze zich niet veilig voelden. Waar ze moesten vrezen voor hun leven. En ze zijn gekomen, misschien via een aantal omzwervingen in een land. Dus uiteindelijk hier, waar ze eigenlijk ook niet welkom zijn. Hier we wil u vragen, wilt u... ...met die mensen zijn en wilt u ze ook uh, het gevoel van waarde geven. En we bidden u ook voor alle ja, hulp die ze krijgen, wilt u die zegenen. Maar we bidden ook voor alle beleidsmakers, of ze het nou Nederlandse politici zijn... ...of uh, Europese of uh, internationaal. Heer, het is zo moeilijk om uh, deze wereld te besturen op een eerlijke manier... ...een manier zoals u dat zou graag zou willen... Heer, als we uw woord lezen, dan uh, staat het bol van rechtvaardigheid. En, uh, heer, u weet hoe, uh, hoe u het bedoeld had. En u ziet ongetwijfeld dat het ons niet goed lukt. In grote dingen en in kleine dingen niet. En uh, ja, we willen daar ook sorry voor zeggen. Heer, wilt u ons, uh, ja, wilt u ons vergeven, Heer, als het uh, ons niet lukt om uh, de dingen goed te doen. En Heer, we weten dat u dan beloofd heeft, Heer, dat als wij sorry zeggen, als wij ons... Uh, ja, om vergeving vragen, ja, dan weten we dat u dat uh, echt wilt vergeven. En dat u ons weer ja, de kans geeft om met een witte bladzijde te beginnen. En uh, heer, daar willen we graag ook een beroep op doen. Wilt u ons uh, ja, weer met een frisse start uh, ja, de nieuwe dag in laten gaan. En ook de nieuwe week. En heer, geef dan dat we mogen kijken door uw ogen naar de mensen die op ons pad komen. Of dat nou op straat is of uh, in, ons, uh, in ons werk. Heer, uh, er komen ongetwijfeld deze week weer situaties voor waarin we op het punt staan Heer, om goed te zijn of om slecht te zijn. Wilt u dan dicht bij ons zijn? Wilt u ons ja, sterken door uw heilige geest zodat we niet leven vanuit onze eigen eerste impulsen of onze eigen begeerten. Maar dat we ja, uw verlangens krijgen en dat we zien dat alle mensen in de eerste instantie ja, naar uw beeld geschapen zijn. En wilt u ons zo helpen met elkaar om te gaan deze week? Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. We zijn bijna aan het eind en we hebben nog een, uh, nog een paar mededelingen. Elke week geven we graag een bos bloemen weg. Dat doen we deze week ook. En die gaan deze week naar Mieke van der Linden. Uh, zij is actief in het comité herdenking 1945-1945 voor Wilnis... En uh, is daarbij ook betrokken bij de tento tentoonstelling in het kader van 70 jaar bevrijding. Waarin specifiek stilgestaan wordt bij uh, uh, nou, nou, wat er hier in de Ronde Venen is gebeurd. En uh, nou, dat zet zich hartstikke hard voor in en we willen haar gewoon ja, verrassen met de bloemen. Dus deze week uh, krijgt zij de bloemen. Ik wil u ook nog attent maken op de introductiecursus. Wij geven die van komende 13 mei tot en met 17 juni. Dat zijn zes avonden op woensdag. En uh, nou, mocht je nou geïnteresseerd zijn in uh, Veenartkerk als kerk, hè, heb je uh, een vraag over waar staan we voor als kerk, wat, uh, wat vinden we belangrijk, hoe zijn we georganiseerd. En nou, misschien twijfel je wel of je zou willen aansluiten bij ons, dan is dit een heel interessante cursus om naartoe te gaan. Uh, wil je daar meer over weten? Je kunt je uh, richten tot Heek. er staat zijn e-mailadres. Maar je schiet mij anders eventueel even na de dienst aan, dan kan ik je ook verder helpen. Uh, straks na de kerkdienst uh, hebben we koffie en thee, er staan koekjes bij. Het is hartstikke leuk om zo meteen nog even na te praten, je bent daar ook van harte voor uitgenodigd. En wil je meer weten over wat we doen aan allerlei activiteiten, anders dan op de zondagochtend? Laat dan vooral ook je gegevens even achter bij het schrift wat je bij de uitgang vindt. En dan de laatste mededeling, we gaan zo meteen collecteren. En uh, dat doen we deze hele maand voor Pearls of Africa. En uh, dat zijn twee mensen uit, uh, uit de Ronde Venen die daar een, uh, um, een weeshuis gestart zijn. Home Sweet Home. Kleinschalig opvang. Maar daarnaast doen ze dus nog iets extra's voor de lokale uh, bevolking. En willen ze daar ook betekenisvol zijn. En dat, uh, daar gaan naar nou, dat speciale initiatief, dat Pearls of Africa, daar gaan deze, deze hele maand gaan daar de... En um, daar gaat onze collecte naartoe. En Hans start zo meteen een filmpje. En uh, dan, er is een, uh, een Skype-gesprek geweest, geloof ik, toch Hans? Dat hebben ze opgenomen en uh, dan willen ze gewoon zelf persoonlijk iets toelichten. En hoorde ik net ook dat uh, Corine Bunk, moet je even je hand opsteken, anders weet niemand wie je bent. Uh, die is in de, in de zaal en um, uh, jij bent een nicht. Van Johanna, die we zo meteen op het scherm zien. En euh, nou ja, volgens mij wilde jij eventueel vragen beantwoorden hè, straks. Euh, als je dus euh, tijdens de koffie even nou ja, wat wil weten over nou, dit doel, schiet vooral Corine even aan. Zij kan je iets meer vertellen. Maar we gaan eerst even naar het filmpje kijken. Nou, we gaan ervoor collecteren. En uh, ondertussen zullen we naar een lied luisteren. Hè. En na de collecte, dan zingen we samen nog één lied. En uh, eens even kijken welk lied is dat. Jezus alleen, opwekking 575, zullen we samen nog zingen en dan sluiten we af met de zegen. En dan is het, zullen we samen gaan zingen? Mijn hoop, mijn lief, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem dwars door het duisternis. Zij zijn liefde leeft mens als wij. Ik zat net nog wat door te mijmeren over de preek en ik kwam er opeens achter dat alles wat je thuis intikt in je computer als je opeens voor de zaal staat misschien soms wat zagrijnig kan overkomen. En misschien kom je helemaal niet zo vaak in de kerk en dan denk je ik zie altijd blije christenen op televisie en dan kom ik hier en dan komt er helemaal niet zo'n positief mensbeeld uit. Nou denk ik ook niet dat wij bekend zijn om ons positief mensbeeld als christenen. Het enige waar we positief over zijn is dat ons hele leven gedragen wordt door God. En dat negatieve mensbeeld is denk ik gewoon puur realiteit. Maar goed, daar kunnen we over doorpraten. In ieder geval willen we wel dat je positief naar huis gaat. En daarvoor geven we hier de zegen mee. Het is de zegen van St. Patrick, die komt uit de 12e eeuw. Zo oud is hij al en zo lang heeft hij al waarde. En het is juist een zegen die duidelijk maakt dat de Heer er altijd voor je zal zijn. Zeker de komende week. De Heer is voor je om je de juiste weg te wijzen. De Heer is naast je om in de armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaren van links en rechts. De Heer is achter je om je te bewaren voor aanvallen van anderen. De Heer is onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. De Heer is in je om je te troosten wanneer je verdrietig bent. De Heer is om je heen om je te verdedigen als mensen over je heen vallen. De Heer is boven je. Om je te zegenen. Zo zegent je de Almachtige God. Vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen. de King. Above all the king. Surrender Surrender to a friend Above all a friend